Dus start. Kees loopt met het NOS -journaal. De UMC Utrecht gaat in februari weer verder met vruchtbaarheidsbehandelingen in het IVF-laboratorium. Dat staat in het bericht van het sint ziekenhuis aan patiënten die onder behandeling zijn bij het UMC Utrecht. Afgelopen week werd bekend dat in het UMC-laboratorium fouten zijn gemaakt... waardoor 26 vrouwen mogelijk bevrucht zijn met zaadcellen van de verkeerde man. De behandelingen werden daarna stopgezet.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 In 1938 begon hij zijn carrière als tekenaar. Bij Walt Disney tekende hij eerst sketches voor Mickey Mouse... en ontwierp later Bambi, de klassieker die in 1942 uitkwam. Het woord Brexit is verkozen tot woord van het jaar. Dat woord kwam als eerst uit de bus bij een stemming van het genootschap Onze Taal. Brexit kreeg 29 van de stemmen. Op de tweede plaats kwam Boze Witte Man. Het woord nepnieuws eindigde als derde. Eerder riep de dikke Dalen treitervlogger uit als woord van het jaar. Dat eindigde bij het genootschap Onze Taal als vierde. Het weer, het blijft op de meeste plaatsen bewolkt en mistig. Het is 2 tot 8 graden. Tijdens de jaarwisseling is het bijna overal droog met temperaturen rond het vriespunt. Morgen gaat het regenen en in de Limburgse heuvels en op de Hoge Veluwe kan ook natte sneeuw vallen. Dit was het NOS-show. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB.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 Met men nu. Zandvoort op zaterdag. En uiteraard ook in uur 2 het jaaroverzicht. Mei, juni, juli en augustus.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 Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job Down in said. Eens even kijken wat er nou gaat gebeuren hoor. Volgens mij een pint ik... tempo, Ja wel. Vanaf twee uur gaat het los hè. Vanaf Beachclub nummer 5 voor de 57ste keer. De Nieuwjaarsduik, de oudste nieuwjaarsduik van uh, Nederland. Die vindt plaats in Zandvoort. En dit zijn eigenlijk wel warm. lekkere warme papplaten uh, voor, uh, ja, voor morgen. Een beetje warm uh, worden voordat je het koude water uh, van de Noordzee uh, morgen in gaat. Jode Eik en Tina Turner en Prouds Merry.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 Ondanks het frisse weer wordt Zandvoort Alive goed bezocht. Voor de vijftiende keer organiseren strandpaviljoens Brussel's en Mango's Beach Bar dit unieke festival. De bezoekers die van heinde en verder komen... genieten van live muziek en DJ's als plaatsgenoot Raimundo. Tijdens een commissievergadering geven tegenstanders aan... dat het voorstel om strandbungalows op de Naakstrand te plaatsen... niks is en niks wordt.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 ...de maand mee in het jaaroverzicht bij CFM. En Max Werner had er een leuke plaat over gemaakt... ...en vandaar dat we hem even draiden. Deze rain in mee op CFM Radio. We zijn dit trouwens niet alleen op de radio, hè? Nee, bijvoorbeeld ook op tv, kanaal 40 digitaal. Wel uh, via Ziggo. Op internet, via de CFM-app. Eigenlijk overal kan je luisteren naar CFM. En wil je de laatste nieuwtjes volgen? Kijk dan ook eens op onze website...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 Dan gaan we naar de Silvestri Party. En dat is vanaf 9 uur en vanavond. En dan hebben we het over Laudan Hardy aan de Halterstraat 46. Kom oud en nieuw vieren bij café Laudan Hardy. All inclusive vanaf 9 uur vanavond met DJ Rocket. Een luxe buffet, champagne, oliebollen en drank naar keuze. Dat allemaal vanaf 9 uur. Silvestri Party bij Lal Hardy. En ook vanavond is het het uh, feest in het Wapen van Zandvoort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 En om twee uur kan iedereen de duik nemen. En het wordt eh, wat, wat frisjes. <sinten> en het eh, wordt even na twee uur dat de dus start is. Doe een goede warming-up. En zorg dat je in goede conditie bent. Morgen vanaf twaalf uur de nieuwjaarsduik. En om twaalf uur natuurlijk het pootje baaien in de zee. Dan hebben we nog eh, één moment: Ja, ja we gezondheid. Hebben de nieuwjaarsborrel bij Club Nautiek. En die is morgen vanaf drie uur. Kom jij het nieuwe jaar ook inluiden bij Club Nautiek?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 Morgen vanaf 3 uur. Zoeteen zo het uh, jaar uh, of de maand juli 2016. Jawel, maar eerst gaan we even luisteren naar Madness. Hier is one step beyond. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet. To the rockiness rock beat of madness. One step beyond.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 En het inschrijven kan via www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl. www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl om je in te schrijven. Dan word ik je vanmorgen bij onze collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort. En het is wel vrij uniek dat het gewoon helemaal niks kost om uh, mee te doen. Nee, klopt. We proberen dat zo lang mogelijk zo te houden. Uh, ondanks dat we steeds meer eisen moeten voldoen en daar komen altijd kosten bij...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 Ja, ik begreep rond de 7 graden, uh, maar uh, boven water is het uh, best fris, morgen zeker ook. Uh, iedereen moet dus echt gewoon zijn kleren aanhouden tot na de warming-up, want dat is echt heel belangrijk, anders krijg je te koud. En hou vooral schoeisel aan, uh, want het zand uh, voelt aan als bevroren. En uh, vanaf hoe later zijn de mensen uh, welkom bij uh, Beach Club 10 om zich in te schrijven? Ja, het is beachclub uh, nummer 5. Oh, uh, sorry, 5, ja. <laughs> Beach Club sorry. Ik moet heel lang zoeken. Ja. Want die staat er nog niet. Nee, hè? Uh, nee, die, uh, dat duurt nog even. Maar uh, vanaf 12 gaat de ingrijping. En de animatie met uh, Ans Tuin die komt optreden. Met het, uh, de Fluttertutters die uh, komen <totstuken> spelen. Uh, Paul Raddering die gaat uh, mee de zee in van Radio 2. Dus die gaat ook uitzenden van 2 tot 4 nog.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 You, hallelujah, girl said, Hallelujah, girl said, Hallelujah, cause uptown tell Punk, don't give it to you. Cause Specific. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh jar, skipping. I'm too hot. Hot dance. Call the police and the firemen. I'm too hot. hot Make a dragon, roll on a retirement. I'm too hot. Hot damn. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Up town, funky up town, funky up Up town, funky up, Up town, funk you up I said town, funk you up, Uptown, funk you up, Uptown, funk you up, uh -huh. Uptown, funk you up, come on, dance, jump on it if you succeed and flown it, if you freaked and own it, don't break about the Come show me, come on, dance, jump on it if you suck said and flown it En voor deze single van Mark Ronson en Bruna Mars en Uptown Funk hadden we in de uitzending de organisatie van de nieuwjaarsduik hier in Standfort. De oudste van Nederland. En daar zijn we trots op voor de 57e keer alweer. Nou, het gaat morgen even na twee uur los. En uh, je hoeft niet bang te zijn dat ze onvoldoende soep in huis hebben. Was we hoorden het zojuist, hè? Het magische getal van 750 liter, Robert. Jij ja, zou wanneer je eten moet opeten. Daar ben je wel even bezig. Uh. In ieder geval morgen weer uh, om twee uur, iedereen van harte welkom bij Beach Club nummer vijf. Ga niet naar die andere beachclub, Club, want die staat er niet, hè? Dus <laughs> gewoon naar uh, Beach Club nummer vijf gaan. Jawel, het is uh, acht minuten voor vier uh, geworden bij Zalvoort op zaterdag. De maand augustus komt eraan, Albert-Jan. De palmen op de Boulevard de zijn door zoutaanslag en lage zomerse temperaturen vervangen voor nieuwe palmen.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 And to the Ele